Zes uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Toch onderzoek naar omkoping in de sport. Het OR vreest faillissement regio-vervoerder Sintus en wetenschapper Robert Dijkgraaf geridderd. Minister Schippers laat toch onderzoek doen naar omkoping in de sport in Nederland, zogeheten matchfixing. Vorige week voelde ze niet veel voor zo'n onderzoek, waar ook de Tweede Kamer om had gevraagd. Maar nu heeft ze met minister opstelte afgesproken dat er toch een komt. Aanleiding daarvoor zijn onder meer de recente ontwikkelingen rond het omkoopschandaal bij het voetbal in Italië. Volgens Schippers zijn er daardoor verdenkingen dat het ook in Nederland niet sportief aan toegaat. Bij het zogenoemde matchfixing manipuleren sporters en officials het verloop van wedstrijden... waardoor illegale goksyndicaten grote bedragen kunnen opstrijken. De ondernemingsraad van regionaal vervoerder Sintus is bang dat het bedrijf failliet gaat. Sintus verkeert al enige tijd in grote financiële nood. Volgens de OR willen de aandeelhouders sinters niet langer financieel ondersteunen. Ze willen dat de vervoerder uit de Achterhoek fors gaat snijden in de kosten. De interimdirectie zou al plannen hebben om zo'n 80 mensen te ontslaan. Maar volgens betrokkenen zal het bedrijf zelfs dan tot zeker 2015 nog verlies maken.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 Ondersteunend bewijs is niet te vinden. Ook niet na nieuw technisch onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse rechtspraak... dat een advocaat-generaal om herziening van een zaak vraagt... en niet een advocaat of de veroordeelde zelf.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 ANRB-verkeersinformatie. Ah, nee, Het blijft met 20 files bij elkaar 80 kilometer... een stuk minder druk dan normaal. Een paar fietsers vallen dan toch op. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen knopen Beekbergen en Twello, 7 kilometer... De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knalpunt Ipenburg en Zoeterwoude Dorp, 7 kilometer, staat daar een groot deel van de spits een kapotte vrachtwagen en die blokkeert de rechte rijstrook. Loopt daar ook vast op de A13 vanuit Rotterdam. De A15 van Rotterdam naar Gorkem, tussen Alblasserdam en hardingsel Giessendam, 9 kilometer.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 Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam.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 Het NOS Radio 1 Journaal. met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. 8 over 6, goedenavond. Het kabinet wil een onderzoek naar omkoping in de sport. Straks een reactie van Kamerlid Jeroen Recour. Hij pleitte onlangs voor een onderzoek door de Kamer. We beginnen met Nigeria, want de vliegtuigen van de Nigeriaanse vliegmaatschappij Dana Air mogen voorlopig niet meer de lucht in. Dat heeft de Nigeriaanse regering bekendgemaakt. Twee dagen geleden stortte een vliegtuig van Dana Air neer in een woonwijk in Lagos. Afrika-correspondent Pauline Baks. Pauline, eh, en, en waarom is dat reden om de vlieglicentie van Dana Air in zijn geheel in te trekken? Ja, er is bekend geworden dat de vliegtuigen van Dana Air, in ieder geval dit vliegtuig, ouder was dan officieel toegestaan is. Normaal gesproken mogen vliegtuigen ouder dan 20 jaar niet meer vliegen. En dit vliegtuig was 22 jaar en had al eerder problemen gehad. Dus uh, dat heeft ermee te maken dat de vergunning is opgeschort. Uh, kun je al iets meer vertellen over het onderzoek naar de oorzaak van de crash? Ja, het onderzoek is natuurlijk begonnen en uh, wat bekend is geworden is dat de piloten vlak voor de crash hebben uh, gezegd dat beide motoren waren uitgevallen. En dat ze het dus niet meer vliegtuigen dus niet meer konden besturen. Uh, verder wordt de black box, de zwarte doos, die wordt naar het buitenland gestuurd. En uh, nou ja, het kan wel een paar weken duren voordat de uitslag bekend is. En alle 150 inzittenden zijn omgekomen. Er zijn ook slachtoffers op, op de grond gevallen. Is, is daar al meer duidelijkheid over inmiddels? Nou, het is heel lastig werken, want het is regenseizoen in West-Afrika. En dat bemoeilijkt het werk. Het is slecht weer. Uh, Echte zware tropische regens en het is ook nog eens in een wijk waar de omringende gebouwen uh, rond dat vliegtuig wrak uh, op instorten staan. Dus dat maakt het heel lastig om precies een overzicht te krijgen van hoeveel mensen zijn omgekomen. En er liggen waarschijnlijk nog lichamen onder het puin. En het feit dat uh, geen vliegtuig van naar R meer mag vliegen, kan jij overzien of dat grote gevolgen heeft voor de Nigerianen? Ik bedoel, hadden ze veel vliegtuigen? Ja, er zijn heel veel vliegtuigen in uh, Nigeria. Je kan eigenlijk naar alle grote steden vliegen. Het is een land ook met ja, 150 miljoen uh, mensen. Het is uh, behoorlijk groot. En veel uh, vliegtuigmaatschappijen functioneren eigenlijk als busmaatschappijen. Dus mensen stappen gewoon op een vliegtuig om even naar de hoofdstad te gaan. Uh, dus er zijn nog genoeg vliegtuigmaatschappijen over. Maar hoe veilig die allemaal zijn, ja, dat uh, zal de toekomst uitwijzen. Pauline Baks hoorde u. De ondernemersraad van de regionale vervoerder Sintus vreest voor een faillissement. Volgens de OR willen aandeelhouders NS en het Franse vervoerbedrijf Creoli Sintus niet langer financieel ondersteunen. Krijgt dan Dennekamp op het station van Apeldoorn. Buiten rijden de blauwe en groene bussen van Sintus af en aan. En binnen kopieert de voorzitter van de centrale ondernemersraad zijn nieuwsbrief. Hoeveel kopieën komen eruit? Uh, op dit moment komen er twintig uit. Dat is dan uh, voor, voor deze vestiging waar we op dit moment zijn. Wat er nu door de kopieermachine draait, dat is eigenlijk een soort van noodkreet. Ja, het is, uh, we zitten in, in een hele slechte financiële situatie. De geldkist is leeg? Uh, ja, binnen ons bedrijf is de geldkist in principe leeg. Het bedrijf heeft geen geld en de aandeelhouders die twijfelen of ze eigenlijk dit noodlijdende bedrijf dan wel op de been willen houden? Ja, dat is, dat is dus de grote vraag. Er, is, er zijn herstelplannen gemaakt, reorganisaties zijn op papier in orde gemaakt. Alleen op dit moment hebben wij het gevoel dat de aandeelhouders nog niet voldoende vertrouwen hebben in, uh, in een gezonde of in ieder geval levensvatbare onderneming. Dat zij aarzelen en dat zij meer tijd nodig hebben. Alleen... Daar hebben ze natuurlijk toch ook wel een klein beetje reden voor. Want zelfs in die herstelplan, heb ik begrepen, is in de nabije toekomst. Is er in de nabije toekomst nog steeds sprake van een verlies? Ja, Ja. Voor de, de komende jaren, in ieder geval de eerste jaren, zal er na alle waarschijnlijkheid geen winst gemaakt worden. Maar goed, dat is uh, niet dat dat goed is, maar dat is wel standaard in openbaar vervoer. Er is geen enkel openbaar vervoerbedrijf in Nederland die winst draait. Mensen die hier bij het station in Apeldoorn staan te wachten op de bus... maken zich nog niet zo heel erg druk over de financiële problemen bij Sintus. Ja, ik denk dat uh, de meeste mensen toch de schouders ophalen. Op, uh, ja. Want de bussen blijven toch wel rijden? Denk ik wel, ja. ja. En het zou natuurlijk kunnen als het bedrijf failliet gaat... dat u hier ineens staat en dat er geen bus meer komt. Dan ga ik ervan uit dat er een oplossing gevonden wordt. Eh, omdat ze toch die verplichting hebben voor de opbouwvervoer. Dus dan ja. moet de overheid maar een andere bus regelen? In ieder geval een andere aanbesteding. Er is heel veel... Uh, nou, onrust is er eigenlijk al heel lang. Omdat het natuurlijk al heel lang niet goed gaat. Maar het begint nu wel tot de mensen door te dringen dat het nu zo spannend wordt, dat inderdaad, wij hebben in de brief genoemd... de vraag gesteld, is er aan het eind van de maand voor ons nog wel salaris? En dat is iets wat op dit moment steeds sterker gaat leven. Vandaar dat wij ook vinden dat je de mensen gewoon op de hoogte moet brengen van de situatie. En die ziet er op dit moment niet goed uit. Volgens mij moet een bus er altijd blijven rijden. Ik kan me niet voorstellen dat misschien wat mindere bussen omdat de tijden wat langer worden in plaats van één keer een kwartier, één keer een half uur. Maar ik denk dat ze wel blijven rijden. Dus zelfs als dit bedrijf failliet zou gaan, dan komt er gewoon een ander die de bus en, gaat rijden? Volgens mij wel. Ja hoor, daar ben ik van overtuigd. Absoluut. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze helemaal geen bus meer zouden rijden. Absoluut niet. Nee, dat ze... Gaat uw bus nu weg? En volgens mij was dat Arnhem, of niet? Ik heb niet op zitten letten. Ja, want ik moet namelijk naar Zwolle. Nee. Ja, gaat Zwolle. Prettig reis. Dank u wel. Straks, de SP is klaar om te regeren. Ze hebben vanmiddag het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Staan daar nieuwe dingen in? Dat horen wij zo van politiek verslaggever Hans Andringa met Emiel Rommer. Eerst zijn wij klaar met de files bij de ANWB. Ja, wij nog niet helemaal, want er staan er nog 23, maar toch lossen ze wel op. De A4 richting Amsterdam is weer vrijgegeven bij Zoetenwouderdorp. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen. Het loopt dan nog behoorlijk vast op de A13 vanuit Rotterdam. En de A10 Zuid naar Amersfoort is ook weer vrij na een ongeluk bij de afrit Er staat daar nog 5 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Demissionair minister Schippers gaat toch een onderzoek instellen naar omkoping in de sport in Nederland. De Tweede Kamer heeft daar eerder al om gevraagd. Toen voelde Schippers daar niks voor. Nu wel. PvdA Kamerlid Jeroen Recour, goedenavond. Goedenavond. En ja, de aanleiding is nu, begrijp ik, een internationale bijeenkomst in Kopenhagen. De recente ontwikkelingen rond het omkoopschandaal bij het voetbal in Italië. Is dat een goede reden, vindt u, om nu toch zo'n onderzoek te doen? Uh, alle reden is een goede reden. Ik vind het niet zo geloofwaardig, moet ik eerlijk zeggen hoor. Uh, veel aannemelijker is, uh, is bijvoorbeeld het artikel in Voetbal International afgelopen week... waar gewoon concrete aanleiding uh, is gegeven en, en tips zijn gegeven voor, uh, voor opkoopschandalen in, uh, in het Nederlands betaald voetbal. Uh, en uh, ja, uiteindelijk denk ik dat minister Schippers maar achter haar minister opstelt... want die gaat erover voldoende aanwijzingen en vragen om te zeggen, ja, Kamer, u heeft gelijk. We moeten dat onderzoek nu echt gaan doen. Ja, u heeft eerder ook uh, tips gekregen, hè, vertelde u vorige week. Zijn, ja. dat, zijn dat dezelfde tips die Voetbal International heeft gekregen? Of he, misschien hebben ze die wel van u gekregen, bedenk ik me nu opeens. Heeft u het gewoon heel slim gespeeld? Maar dat gaat u natuurlijk niet hardop zeggen als dat zo is. Vorige week zei ik al dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik geen tips bekend kon maken als ik ze niet hard kon maken. Dat kan ik nu natuurlijk ook niet doen. Vandaar dat ik zo blij ben dat dit onderzoek komt. Want dat is de manier om uh, omkoping in het voetbal boven water te krijgen. En nogmaals in heel Europa uh, is, dat aan, is het boven water gekomen. Het heeft tot veroordelingen geleid, in de boeven gepakt en in Nederland werd er niks gedaan. Nou dat was frustrerend en eindelijk. Uh, wordt dat opgepakt Dan kan het voetbal schoon worden. Het, is, het, het nieuws is vrij vers. Is u al duidelijk wie dat onderzoek dan gaat uitvoeren? Nee, maar de praktijk is dat uh, minister Opstelte uh, tegen de OM zegt... Jullie gaan strafrechtelijk onderzoek starten? En uh, de OM vraagt dat dan vervolgens weer aan de recherche en de recherche. Uh, en welk rechercheonderdeel van de politie dat oppakt, dat weet ik niet. En dat gaat ook te ver dat ik me daarmee ga bemoeien. Als het maar gewoon goed gebeurt. Ja, en het persbericht, uh, daarin staat dat matchfixing in Nederland wordt onderzocht. Dat klinkt alsof het niet alleen om voetbal gaat, maar ook om andere sporten. Ze, ze gaan ook samenwerken met de NOC en NSF. Het is, uh, het is slim om dat breder aan te pakken dan alleen het voetbal. Het voetbal is wel het meest aannemelijk, want er gaat gewoon het meeste geld in om. Um, maar desalniettemin, als je ook. Aanwijzingen hebt dat andere sporten geïnfecteerd zijn. Ja, dat zou het gek zijn. te zeggen onze opdrachten in voetbal, laat de rest maar zitten. En Zit zijn, die rest, aanwijzingen er? zijn die aanwijzingen ja. er? Ik heb alleen maar aanwijzingen over voetbal. Maar goed, als je een beetje logisch nadenkt... dan, dan zou dat ook heel goed in andere sporten kunnen zijn waarop gegokt wordt. Oké, okay. U heeft in ieder geval uiteindelijk toch uw zin gekregen. Uh, Jeroen Record, Kamerlid voor de PvdA, Dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Dan gaan we naar tennis. Noop geschreeuw bij jou, Mark Brasser. Wie horen we daar? Nee, ik weet niet precies wie je hoorde, maar het is ongekend spannend. Te beginnen op het centercourt. Daar speelt Novak Djokovic tegen Joe Wilfried Tsonga. Het is 6-5 in het voordeel voor Tsonga in die derde set. Dus het is 1-1 in sets. En het is Djokovic die serveert 40 gelijk. Ja, de big points, de belangrijke momenten, die worden nu gespeeld. De vraag is, wie gaat het beste met die druk om? Dan op Lenglen ook een fantastische partij. Roger Federer tegen Juan Martín Del Potro. Del Potro won de eerste set, kwam een break achter in de tweede. Maar de Argentijn kwam terug. Het werd een tiebreak. En een werkelijk fenomenale tiebreak van Juan Martín del Potro. Uit alle hoeken en gaten sloeg hij zijn winners. Hij won de tiebreak met 7-4. En dus leidt hij met 2-0 sets. In de derde set wel een voorsprong. Een breakvoorsprong voor Roger Federer. Jullie horen nu het publiek op het centercourt weer. Het uh, setpoint is daar voor Joe Wilfried Tsonga. Hij heeft dus uh, breakpoint op de service van Novak Djokovic. Ja, het publiek als één man achter natuurlijk achter de Fransman. En hij groeit werkelijk. Doordat publiek, als Djokovic deze set verliest, als hij 2-1 achterkomt, ja, dan gaat Zonga nog meer groeien. En met die steun van het publiek kan het al wel eens een heel erg moeilijk verhaal worden voor de nummer 1 van de wereld. Het is muisstil, Dat gelukkig wel, als Djokovic serveert. Zijn eerste service moet ik zeggen, raakt het net. De bal valt binnen. En dus mag Novak Djokovic nog twee keer serveren. Het is nogmaals gezegd ongekend spannend, Mark Brasser. Ja, socialer of nog liberaler? Die keuze legt de SP de kiezers voor in het concept verkiezingsprogramma. Keiharde, niet onderhandelbare eisen staan er niet in. Dat hoorden we eerder ook al van uh, Emiel Roemer. Hans-Andering gaat, praat met hem. Het lijkt wel alsof de tekstschrijvers van het verkiezingsprogramma... een milde toon hebben gevonden om dat programma te schrijven. Nou, dat zou je suggereren dat eh, ons eerdere verkiezingsprogramma geen milde toon zou hebben. En leest hij erop na en eh, dan is die ook in dezelfde schrijfstijl geschreven. Er staat heel vaak bij van, als het aan ons ligt, als het mogelijk is... Ja. dan wordt toch wel wat, wat, wat relativerender gesproken over wat er allemaal moet... Nou kijk, één ding heb je gelijk in en dat is dat je het voorspellend vermogen wat haalbaar is, op dit moment gewoon ontzettend lastig is. En daar worstelen wij mee, maar daar worstelen alle partijen mee. Wij weten de lange termijn, cijfers weten we niet, dus we weten niet hoe groot de schade is die je moet herstellen als economie, als samenleving, als Europa. Daar hebben alleen alle partijen last van. Ook wij. En ik wil ook weer een zo reëel mogelijk beeld schetsen van wat wij vinden dat haalbaar en betaalbaar is voor de komende tijd. En dus... maar in zo'n verkiezingsprogramma geven we juist vaak een beetje gas. En dat kennen we ook wel ja. van de Socialistische nou ja, ik... Partij, van dan en dat moet er gebeuren. Terwijl nu is er toch een veel relativerende toon in te lezen. Uh, nou, op een aantal terreinen uh, zijn wij er volgens mij hartstikke duidelijk in en hartstikke klaar. En ik bedoel, de, de AW-leeftijd eerder verhogen wat heel veel partijen willen. Dat wil ik dus absoluut niet. Wat mij betreft is iedereen tot de volgende verkiezingen.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 Um, in 2000, oh nou ja, als het er niet staat, dan, uh, dan zeg ik het er nog maar een keer bij. 2013 gaan wij niet onder de 3% zitten. Want dat is volstrekt onhaalbaar en heel onverstandig. En uh, uh, twee, uh, ons streven is nog steeds dat het in ieder geval in 2015 onder de 3% zit. Dat vinden wij echt dat we dat ook moeten doen. En daarna, zo snel als verantwoord is, naar een begrotingsevenwicht. Emiel Roemer was dat, de leider van de SP. De nesten van roofvogels worden in Friesland kapotgeprikt of beschoten. De politie plaatste daarom camera's in de nesten. Joris van der Kerkhoff, onze verslaggever, ging op pad met Anne van der Meer van de politie in Friesland. En ook met Marco Hoekstra van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. En ze lijken een nest te hebben gevonden. Ja, dat is hem. Daar zit hij. Ja, het nest. Ja, het nest van, uh, van de buizet. zit hij daar dan alleen? Want er hingen er zo uh, twee boven... Zitten ze daar met z'n tweeën? Nee, het, het wijfje kwam er zo net af, uh, de reis. Dus uh, deze is nog bewoond. Weet u hoe ze het doen? Ja, vergiftig is één. Wat ook wel gebeurt, en dat is, uh, gebeurt ook in de omgeving van jou... dat er complete bomen worden omgezaagd, waar een nest in zit. Of uh, men klimt in de bomen en uh, trekt het hele nest kapot... of een lange stok en dan prikt men het nest mee kapot. Dus er zijn verschillende manieren om uh, ja, roofvogelsnesten uh, te verstoren. En men, nou, je hebt al eerder gezegd uh, dat u camera's gaat plaatsen volgend jaar... om, om in ieder geval mensen op hete, draad, op hete filmdraad uh, te kunnen betrappen. Maar weet u al een beetje wie men zijn? Ja, wie we... men is eigenlijk? Ja. ja, we hebben wel een uh, idee uh, wie hiermee bezig is. We hebben ook een aantal mensen aangehouden de afgelopen tijd. Ja, en dat zijn dan toch uh, mensen die zeggen dat zij uh, een, een liefhebber zijn van de weidevogel. die zitten ook bij u in de club? Ja, nou als dat zo is en uh, het zijn leden van ons, dan dienen die gelijk geruïeerd te worden. Want uw vereniging gaat over alle mensen in Friesland die zich met vogels bezighouden. Alle verenigingen bij elkaar. En als u het weet, als u de namen van de politie hoort, dan zet u een kruis door de naam. Zeker, zeker. Het gaat nu over 43 de afgelopen periode hier. Maar het echte aantal kun je niet noemen natuurlijk, want je ziet ze gewoon niet allemaal. Nee, nee voor, de, voor lang niet alles wordt de melding gedaan. Maar wat we de afgelopen jaren zagen, in 2010 ging het om 90 gevallen over een heel jaar. In 2011 steeg het aantal naar 117. Nou ja, dit, dit jaar zitten we inmiddels weer op 43 en ja, er komen, elke dag komen er meldingen bij. Nou, een half uur geleden keken we omhoog en zo hebben we een beetje kunnen zien waar het nest was, want daar hingen ze boven. Ze hingen mooi, hè? zo stil, groot, krachtig, mooie beesten. Ja, er is niks mis mee, uh, alleen uh, we zullen hier in Nederland toch uh, bepaalde keuzes moeten maken in bepaalde gebieden. En uh, dan zit de bond vooral te denken aan, uh, aan de juiste inrichting uh, van een bepaald gebied. En uh, als dat een weidevogelgebied is, dan moeten we die wat uh, ongeschikt maken voor, uh, voor de roofvogels. Dus uh, hou het maar op een ontmoedigingsbeleid en uh, absoluut geen roofvogelvervolging. Maar dan zouden hier uiteindelijk, want dit is in de buurt van een, van een plek waar veel weidevogels zitten, dan zouden ze hier weggehaald moeten worden? Uh, nee, dat is niet het geval. Uh, dat geldt voor die bomen die u zo net zag in het open landschap. En uh, dit is toch echt een, een bosje aan de snelweg, dus die kan uh, rustig blijven staan. Of gaat hij er nog arresteren? Ja, we doen natuurlijk onze uiterste best. Uh, en we hopen wel dat we een aantal mensen pakken. Die vos, die een half uur geleden zagen we dat hij die eend doodgemaakt had. Gaat daarmee gebeuren. Nou, ik hoop dat hij hier nog een heel gelukkig leven gaat leiden. Vanuit Friesland een verslag van Joris van den Kerkhof. De Tweede Kamer is opnieuw gevallen over uitspraken... van demissionair minister Leers van Asielzaken. In een interview heeft hij gezegd... soepeler om te willen gaan met individuele asielaanvragen. En Leers moet zich daarover vanavond in een debat verantwoorden... Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, soepeler omgaan met de individuele asielaanvragen... wat bedoelt Leers daarmee? Nou ja, zijn sociale gezicht uh, komt hier weer even naar boven. Hij heeft gezegd het lokaal belang te willen meewegen... bij het al dan niet toepassen van zijn discretionaire bevoegdheid. En dat is een zelfstandige bevoegdheid van de minister... om in schrijnende gevallen dus een, uh, een verblijfsvergunning toe te kennen. Ja, En door die uitspraken, en vandaag ook met een brief aan de Kamer... rakelt hij opnieuw de discussie op over gevallen als Mauro, vaak jonge asielzoekers die al jaren in Nederland verblijven. Ja, uh, hij kan dus in uh, extreme gevallen, in schrijnende gevallen... dus zelfstandige beslissing nemen. Maar dat moet hij wel toetsen aan de hand van een aantal criteria. En de mate van inburgering en de mate waarin iemand een bijdrage levert... aan de Nederlandse samenleving, hoort daar nu niet bij. En Leers zegt dat dus nu wel in zijn afweging te willen betrekken. Hmm, en dan horen wij VVD en PVV al, denk ja, ik. Zeker, die roepen van de hoogste toren dat dit onverantwoord is... De PVV noemt het zelfs een bonus op het stapelen van procedures. Ziet Fritsma van de PVV. Die leers open nu een soort doos van Pandora. Want je kunt er donder op zeggen dat als je de mensen om de vreemdeling heen een rol laat spelen. Ja, dan worden er natuurlijk allemaal burgemeesters gemobiliseerd. Er worden scholen gemobiliseerd, sportverenigingen, noem het maar op. Want. Er moet natuurlijk aangetoond worden hoe ingeburgerd men is. Nou, dat is dus de vrees van, laat ik het even zeggen... de rechtse partijen in de Kamer, maar ook de linkse partijen zijn ontevreden. Want zij hadden de hoop dat Leers nu een einde zou maken... aan schrijnende gevallen als Mauro, die hier al jaren zijn... en dan toch uitgewezen dreigen te worden. Maar ook zij komen bedrogen uit, want in een brief aan de Kamer... zien zij niets terug van de voornemens van Leers. Sharon Dijksma van de PvdA. Op de radio heeft hij heel nadrukkelijk aangegeven: ook de mate waarin kinderen lokaal geworteld zijn, meer ruimte in zijn afwegingen te willen uh, geven. Maar als ik de brief lees die hij vanmiddag uh, naar de Kamer heeft gestuurd, ja, dan kom ik zoveel Jamaar-constructies tegen. Dat ik eigenlijk me afvraag wat nou per saldo de verbetering is. Nou, zowel links als rechts dus ontevreden over de uitspraken en de plannen van Leers. Vanavond zal hij helderheid moeten scheppen. Daar moet ik natuurlijk wel bij aantekenen dat Leers demissionair is. En en zijn plannen dus maar beperkt houdbaar zijn. Maar evengoed, het debat zal illustratief zijn... voor de politieke verhoudingen over asielzoekers. Michiel Breedveld was dat vanuit Den Haag. Dan gaan we nog even kort terug naar Mark Brasser. Jij zit te kijken naar de spannende wedstrijd Tsonga Djokovic... bij Roland Garros, Mark. Ja, en daar is de derde set inmiddels gespeeld. En die is gewonnen door Jo-Wilfried Tsonga. En dat betekent dat de Fransman dus op een 2-1 voorsprong staat in sets. De nummer 1 van de wereld, Wankelt. Stond al 2-0 in sets achter in zijn vorige partij tegen Seppi. En nu dus 2-1 achter tegen Jo-Wilfried Tsonga. Op de andere baan is Federer teruggekomen. Hij heeft de derde set gewonnen, maar ook hij staat 2-1 achter in sets. Mark Brasser was dat vanuit Parijs. En dit was het Radio 1 Journaal. Tim en ik wensen u een goede avond. En we gaan naar Joost Eertmans voor avondspit. Joost. Lucella, goedenavond. Uh, dank je staatssecretaris Henk Bleker. Die wil een limiet stellen aan het aantal te houden dieren in de veehouderij. Het is een minimaal begin van wat ik zo meteen ga bepleiten. Maak een einde aan de bio-industrie. Ik ga erover praten met onder andere Jort Kelder, vervent anti aanhanger, en Simeon Schenk, hij is van LTO Nederland, die gaat een ander geluid laten horen. We eten, uh, Lucella, 85 kilo vlees per jaar... Eh, met z'n allen. En dat is 95% daarvan is regelrecht afkomstig uit de bio-industrie. De vraag is waarom er ons zoveel mensen elke dag mishandeld vlees eten. Laat het mij weten. Bent u een vervent vleeseter of een scharrelaar of misschien zelfs vegetariër geheel onthouder? U bent allen vanavond welkom. En aan het goede adres in avondspits van WNL. Maak een einde aan de bio-industrie 0800 1121 of doe mee op Twitter hashtag Eerdmans, hashtag bio-industrie hashtag avondspits. Ik hoop dat u meedoet. We gaan elkaar spreken na het NOS-journaal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 Radio 1, het NOS-journaal. Minister Schippers laat toch een onderzoek doen... naar omkoping in de sport in Nederland. Matchfixing heet dat. Vorige week voelden ze er nog niet veel voor... maar na de recente ontwikkelingen rond het omkoopschandaal... in het Italiaanse voetbal... zijn er volgens Schippers verdenkingen... dat het ook in Nederland er niet sportief aan toe gaat. De ondernemingsraad van regionaal vervoerder Sintus is bang dat het bedrijf failliet gaat. Sintus zit al een tijd in financiële problemen. Volgens de OR willen de aandeelhouders Sintus niet langer financieel ondersteunen. Ze willen dat de vervoerder uit de Achterhoek diep gaat snijden in de kosten. De FNV-bonden zijn het niet eens met de plannen van PvdA-Kamerlid Kleinsma... voor een vernieuwde vakbeweging. Blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat de NOS in handen heeft. De bonden zijn het vooral niet eens over de machtsverhoudingen. Vooral de grote bonden als Advocabo al en bondgenoten krijgen minder macht.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 En Herb Reed, medeoprichter van de Platters, is overleden. De zanggroep werd in de jaren 50 bekend met nummers als Only You and The Great Pretender. Reed was het langst levende lid van de Platters. Hij is ook het enige bandlid dat op alle platen te horen is. Herb Reed was 83. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiebusdra. Vanuit het zuidwesten is de bewolking aan het toenemen op de nadering van een nieuw regengebied. Vanaf een uur of negen vanavond begint het in Zeeland al een beetje te regenen... en pas rond een uur of zes morgenochtend bereikt de regen ook het uiterste noordoosten. Voor de regen uit koelt het af naar 8 tot 12 graden. En verder wakkert de zuidoostelijke wind aan naar matig windkracht 3... tot vrij krachtig windkracht 5 op de Wadden en het IJsselmeer. Morgenochtend trekt de regen naar het noordoosten weg. In het westen van het land blijft het grotendeels droog... en daar schijnt de zon ook geregeld, maar in het binnenland ontstaan in de middag enkele buien... mogelijk met onweer. Tussen de buien zijn ook opklaringen. Het wordt morgen 15 graden in Groningen tot 18 in het zuiden. De wind draait morgenochtend naar het zuidwesten. Wakert nog iets aan, matig kracht 3 tot krachtig windkracht 6 aan de kust. Donderdag is het dan eerst droog, maar vervolgens krijgen we een herhaling van Zetten. Vanuit het zuidwesten een nieuw regengebied. Vrijdag is dat grotendeels weer voorbij. De temperatuur komt uit op een graad of 20. Na vrijdag wordt het weer iets koeler en het weer houdt een wisselvallig karakter. ANEB-verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Het is nu nog wel wat drukker op de A13 richting Den Haag. Had te maken met eerdere problemen op de A4, maar het is wel aan het verdwijnen allemaal. Op de A15 vanuit Europort tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein 11 kilometer stilstaan. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is Radio 1, WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. We moeten af van de bio-industrie. En goedenavond, welkom bij de leukste avondspits van Nederland. Tot 7 uur mag u weer reageren. Bel WNL 0800 1121. Nooit meer honger, dat was het credo in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Het was het begin van de bio-industrie, meestal eufemistisch aangeduid als intensieve veehouderij. De wederopbouw na de oorlog heeft ons boterbergen, graanoverschotten... en meer varkens dan inwoners opgeleverd. De socialistische boerenzoon Sikko Mansolt stond als minister van Landbouw... aan de wieg van de megastallen en de megavleesproductie... waarin een half miljard dieren zich naar het einde kreperen... of in hete vrachtwagens naar Italië en Spanje worden verscheept. Letterlijk betekent bio-industrie bedrijfstak... Een bedrijfstak die met de hoogst mogelijke efficiëntie veevoeder omzet in vlees, melk en eieren. Met als voornaamste productiemiddelen varkens, runderen, geiten en kippen. In de bio-industrie is dus alles geoorloofd. Het gaat in maar om productiemiddelen, niet om dieren. Groter grootst. Per jaar leggen onze plofkippen er 10 miljard eieren. Welke prijs willen we betalen voor dierenwelzijn? Ik hoop dat we deze waanzin van Alles moet groter een keer achter ons gaan laten. Wel 0800 1121. Ja, we moeten af van de bio-industrie, dat zeg ik. En u kunt meedoen, 0800 1121. In Capelle, in Den IJssel, aan Den IJssel, eten we met elkaar 5,5 miljoen kilo vlees weg per jaar. En dat is omgerekend zo'n beetje 8000 koeien of 2 miljoen kippen. In feite is die 85 kilo die ik noemde per persoon per jaar nog veel meer. Want je kunt ook nog 700.000 vegetariërs ervan aftrekken. Dan hou je dus een nog een gemiddeld misschien wel 100 kilo vlees per jaar per persoon. Reken uit, dat is wel heel erg veel. Vindt u het ook wat te veel? Zouden we moeten minderen als consumenten? Maar misschien vindt u ook dat de producenten zich meer gelegen moeten laten aan het welzijn van dieren. U doet mee met 0800 1121 of hashtag WNL hashtag Eerdmans. Thejan Benders zegt door de grote vleesconsumptie kunnen we nog niet zonder de bio-industrie. Het duurt nog tientallen jaren om de leefwijze te gaan veranderen. En Herman Hobert zegt Eerdmans eens stimuleer biologisch en fair trade door btw vrij te maken of te verlagen. We gaan eens bellen met de eerste beller Erika Vermeij. Goedenavond. Avond. Ja ik ben van je stelling, Want ik vind het eigenlijk een walgelijke manier van, uh, van produceren. En het zou mij ontzettend helpen als het niet eens meer in de schappen van de supermarkt zou liggen. Want dan kom je tenminste ook niet meer in de verleiding om het te kopen. Ja. En eigenlijk zou ik best hetzelfde willen besteden aan vlees, gewoon op jaarbasis, maar dan iets minder vlees. En mm. dus als de gemiddelde prijs van het stukje vlees omhoog gaat. Zou ik dat niet erg vinden, dan ga ik gewoon ook iets minder eten van vlees. Yep. He, in plaats van 150 gram bijvoorbeeld 120 of 100 gram. Dan besteed je per saldo precies hetzelfde, maar heb je wel een goed stukje vlees uh, op je bord ja. liggen. Ja, dus je... en, uh, ja. Ja, en dat is goed voor mijzelf, voor mijn gezondheid en voor mijn, hè, voor mijn hele familie. Maar het is, daarnaast is het ook gezonder en beter voor het milieu, als er wat minder uh, die, uh, op deze schaal... Uh, worden. Nou, je zegt een aantal belangrijke dingen. Daar wil ik het zo ook over hebben met de LTO-bestuurder. Uh, bestuurder. Uh, Erika, uh, wat vind je van Bleker? Die zegt... Je bent nu wel in een hele grote tunnel beland, volgens mij. Erika, als je mij nog kunt horen. Oh, maar nou ja, ik, ik kan je horen, ja. Jij hoort mij, maar wat vind je ervan als, als, als Bleker zegt... Ik wil een maximum aantal uh, hebben voor het, uh, het aantal dieren dat een veehouder mag, mag, mag bezitten? Ja, nou, daar... daar... Daar kan ik ook eigenlijk niks mee. Want daar vinden ze waarschijnlijk wel weer allerlei mooie manieren op om, om allemaal uh, of hoe, van die flats neer te zetten. Ja. En dat, dat allemaal opgericht. Dat is altijd zo multi-interpretabel, zo'n uh, zo maximum aantal. Ja. Ik vind eigenlijk gewoon dat het geband moet worden en gewoon geweerd uit. Je, we leven in, uh, in, in, uh, in 2012, we kunnen van alles. Maar we zijn nog steeds in staat om dieren afschuwelijk te mishandelen ja. op deze manier. Okay. Dat vind ik eigenlijk absoluut niet passen bij deze tijd. Erika van mij, dankjewel. De eerste beller 0800 1121. We moeten af van de bio-industrie. Inderdaad, koop geen dierenleed. eet, diervriendelijk zou ik ook willen oproepen. Met name samen kunnen wij die bio-industrie afbouwen. Daar zit denk ik de grootste kans. Er zijn ook vele alternatieven, denk ik vleesvervangers. Of je wordt part- en vegetariër, dat ben ik ook. Of je koopt alleen maar biologisch vlees, dat vind ik ook een aanrader. Arjan twittert helemaal mee eens, Joost. Maar dan moeten we als consument ervoor willen betalen Eens. Van der Hoek zegt, uh, avondspits, maar er gaat niets boven een heerlijk ouderwetse hakbal hoor. En Stefan Kelder zegt, Eermans helemaal mee eens. Maar zolang er nog mensen onder de armoedegrens leven, lukt dat niet. Het is gewoon een kwestie, kwestie van prijs. Um, Dick Jurians uit Maastricht. Ja, Dick. Hallo Dick. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, jouw studiogast uh, heeft natuurlijk een uh, organisatie achter zich met een hele sterke lobby. Ja. Ehm... Uh, en uh, ze hebben daar een lange historie in, maar ik denk wel dat het bewustzijn van de mensen in de maatschappij zich steeds groter wordt, van ja jongens, dat het zo niet meer door kan gaan. Ik ben toevallig nu onderweg naar een uh, bijeenkomst van uh, Partij voor de Dieren in Roermond, waarin we de, de film See the Truth gaan zien, ah. See, uh, See the Truth met N-E-A. Uh, over de overbevissing. Als we zo doorvissen bijvoorbeeld, want je zegt nu 85 kilo vlees, maar als we zo door gaan eten met, de over, hè, doorgaan met het overvissen van de zeeën, hebben we in 2048 gewoon geen vis meer om te, om te, nee, om te eten. ook dat is Vissen. een punt. Ja, dat is ook een... En, uh, ja. Dus, dus ja, we moeten echt gewoon veel minder gaan consumeren, op veel allerlei vlakken, maar in ieder geval met vlees en vis eten. En, uh, en pluimvee. Ja. Want ja, de dieren hebben gewoon geen menswaardig bestaan. Uh, het is er geen dierwaarde bestaan. Het is gewoon verschrikkelijk hoe we met dieren omgaan. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat zie je zich ook weer terug in, in de Ja, Het is, het is onvoorstelbaar ja. hoe goedkoop het steeds uh, is. De, de, de geokennaller. Ja, we kennen het, Dick. Dankj dankjewel, Dick Jurins ja. uit Maastricht. Merci. Aan de lijn nu, Jort Kelder, bekend uh, anti-vleesconsument. Jort, goedenavond. Joost. Jort, maximaal 500 koeien, 2000 geiten en 10.000 varkens en 240.000 kippen per megastal, zegt onze Henk Bleker. Is dat een goed ja. initiatief? Nou, om te beginnen wantrouw ik altijd het voorstel van een CDA op dit gebied. Want het is natuurlijk weer om iets anders voor elkaar te krijgen, namelijk dat het toch stiekem gewoon doorgaat. Mm -hmm. uh, maar laat ik zeggen, de richting is goed. En uh, ik, ik heb al heel veel verstandige bellers hiervoor gehoord. Uh, waar het volgens mij gewoon om gaat, is dat waar wij allerlei grenzen stellen aan eten, uh, hoeveel je mag zuipen, hoeveel je mag roken, er zitten allemaal accent op, um, hoe je, uh, hoe je, of je auto wel veilig is, zijn we dus wel in staat om inferieur vlees, wat eigenlijk chemische bommen zijn, te tonen, aan onze eigen kinderen te voeren. Het gek te vinden dat de menselijke, in ieder geval de westerse soort, volledig aan het degenereren is, we vreten te veel, we vreten te vies. Jongens, stop er nou eens mee. Dus ja. Alle alle lange termijn ontwikkelingen gaan naar gezonder eten, minder eten, want we hebben helemaal niet zoveel eten nodig. Mm. Uh, en als je bijvoorbeeld een bedrijf, een voedselbedrijf als u die leveren ziet, die hebben die stap nu opgezet. Ja. gezet. Jongens, we gaan helemaal naar biologisch en dat zijn verstandige en commerciële mensen. Uh, dat is de toekomst. Dat is de toekomst hoort. Je... Ouders die luisteren, ja. alsjeblieft voor je kinderen, die troep nou niet meer, zo'n plofkip. Het is dan niet te geloven, je deugt toch gewoon niet als je dat iemand voorzet. Maar de ontwikkelingen gaan wel de goede kant op Jord, denk ik. Want die ja, plofkip absoluut. die raakt ook. Dat is ook onvermijdelijk. Een... Ja precies. In 2002 heb jij wel gezegd, ik ga een echte anti-vleescampagne voeren. Moet, ja, nou, waar, moet die nog ik komen? heb de stichting opgericht Eet en Dierenleed hebben we wel gedaan. Hebben we hebben overal Beelwoord Kijk, ik vind wel, je moet het niet te radicaal doen, want je moet wel de middenklasse gewone gezinnen meekrijgen. Mm -hmm. Alleen maar anti-zijn, alleen maar alles willen verbieden, alleen maar sectaar heeft ook geen zin. Kijk, ik ben, ik eet helemaal geen vlees. Ik, vind, ik zou het mooi vinden als niemand dat doet, maar laten we even reëel zijn. Dat zal niet snel gebeuren. Dus we kunnen ook wat minder, we kunnen een 4D, hè, een vleesloos stap yep, kunnen we in Dan kun je een beetje aan wennen. We moeten ook voorzichtig zijn met vis. Minstens zo'n groot probleem. Dat werd net dus we ook hebben gezien. gewoon een heel groot voedselprobleem. En Nederland, als ik het nou even positief mag draaien. Nederland is even een van de grootste voedsel exporteurs. Niet al te best voedsel over het algemeen. Maar we hebben alle technologie. Als we dat goed gaan uitbuiten, hebben we hier een waanzinnig groeimarkt voor onze economie. Nou ja, precies. Laten we het ook goed zien. Nee, deze nee, economie. En niet alleen maar. Weet je wel, mensen zeggen, dan ja, arme mensen moeten ook vlees hebben. Waarom? Moet mm. het arme, ik vind, dat, dat heeft een bepaalde kostprijs. Waarom zeggen we wel dat een auto een kooi? Nee, maar daar ben ik hebben? het ook heel mee eens. Maar vlees mag gewoon zonder kooikon Zeker. Nou, dat vind ik dus niet. Maar nou zit ik in een, in een restaurant en het is toch maar mondjesmaat... dat ik een uh, biologisch stukje vlees kan bestellen. Nou, en ik vind dat de koks in Nederland daar een hele, hele, hele slechte rol afvangt. mee spelen, het staat zelden op de kaart. Ik heb bijvoorbeeld, ik zou een voorbeeld geven... Moeten lobbyen bij restaurants Dolphine, wat een van de grootste restaurants in Nederland is, om te zeggen: Jongens, hou eens op met die zalm die niet goed is en met die tonijn die niet goed is, de bier die op de kaart staat. En hij is er inderdaad af. Ja. De consument, uiteindelijk, ik geloof in het kapitalisme, de consument moet het zeggen, maar de overheid kan wel een beetje helpen met slechte dingen verbieden en bepaalde normen stellen. Nou, dat en, doet jongens, één... als een CDA op landbouw zit, verandert er. Nooit. Nou ja, dat is misschien ook de laatste keer dat het CDA landbouw bezet, kun je denken. De, de, de Dierenbescherming doet ook nog zijn bedraagse steentje bij. Die zegt, we doen een beter levend keurmerk. Dat doen ze vanaf 2007. Nou, uitstekend. Dat zijn de goede dingen, denk ik, hè? Jongens, en wakker... Of is het wakker dier of lekker dier? Oh, wat hebben die een fantastische campagne tegen die pop? Die, do die doen het shabber. goed. Ja, daar en leuk, je... niet alleen maar zeiken, maar ook zeggen hoe het wel kan. Want dat is, daar, daar komen we verder mee. Ja, heel goed, Jort. Uh, je, okay. je kan, ja, wel. We kunnen nog wat cheats voorlezen. Uh, meer mensen eten meer vlees over de hele wereld. Die willen naar ons consumptieniveau. De jonge boer wil eerlijk product en eerlijk rendement. Zegt uh, DNDA ja, Bank, geloof ik. Roze Groen uh, zegt Eerdmans. Ik eet al jaren geen bio-industrievlees. Het is makkelijk te omzeilen. Ehm. Uh, een Spindokter zegt de leefomstandigheden en van dieren moet verbeteren. Meer ruimte, een natuurlijke omgeving, natuurlijk groeitempo, goede verzorging. En hij doet het onder de naam hashtag WNL. Um, u hoorde Jort Kelder, dus met een duidelijk Hij had het over chemische bommen. Ik ben benieuwd wat Siem -Jan Schenk er zo van zegt. Hij is van de Land- en Tuinbouworganisatie in Nederland. Uh, nu Edith van der Meulen uit Wassenaar. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik ben het eens met, uh, met de stelling en met dat een heleboel mensen al gezegd hebben. Maar één factor, kijk, het komt inderdaad op de consument aan dat die het niet koopt. Maar het zou natuurlijk wel prettig zijn als zwakke mensen ook niet zo on ontzettend opdringerig in de verleiding werden gebracht... Maar wat mij bovenal treft... ik vind het moet niet alleen binnen Nederland gebeuren... maar ook elders. Want ik heb me laten vertellen dat uh, zo'n zo 60% van de import... Uh, Thailandse biokippen zijn. Ja. En dat het daar... Ik zeg, erger kan het al niet. Maar minstens zo erg is als hier. Nee, zeker. Maar wij uh, exporteren wel driekwart van het vlees... Hè, van al die 450 miljoen dieren... die wij in onze megastallen uh, gebio-industrieerd hebben. Zeg maar. Ja, maar dat... dat betreft dan varkens en, en, en runderen. En schapen en vark en, en vleeskippen. Da ja, maar ja. de kippen die het zijn... worden dus... Uh, massaal geïmporteerd uit, uit Thailand. En daar hebben ze het ook, bio-industrie. Ja, dat verbeterde zaak niet. Dankjewel, Edith. 0800 1121. Alsjeblieft, tegenstanders van deze stelling, laat ook iets horen, want er komt, en zo smeekt mijn uh, redacteur hier bijna geen oneens uh, binnen. Uh, alleen maar eens. Ik zeg, de bio-industrie moeten we gaan afbouwen. Uh, wilt u meedoen? Uh, 0800 1121 of hashtag Eerdmans, hashtag bio-industrie. Medestander PAF, die zegt, miljarden subsidie voor de bio-industrie, we geven het echt uit. Het is voor hem te gek voor woord. Dirk Jan twittert het, Eerdmans gewoon onzin. De consument roept duurzaam, maar waarom kopen al die klanten dan goedkoop? En Roze Groen zegt, Eerdmans, ik eet al jaren geen bio-industrie-vlees. Het is makkelijk te omzeilen door naar de bioslagers te gaan. Gewoon doen. En Niels Boer twittert het eens. Ik koop bewust geen kiloknallers en een eind aan ritueel slachten. Dierenleed hoort niet in de moderne maatschappij. Bouw de bio-industrie af. Goedenavond, meneer Dutijl. Goedenavond, Joost met Jan Duteil. Uh, ik woon in Reeserveen, 15 kilometer van de Duitse grens. Uh, als ik de grens overrijd, dan zie ik alle mogelijke uh, boerderijen... waar uh, pakweg 10, 15 varkens lekker buiten in de blubber liggen te rollen... Ja. Uh, met een koetje of 20 uh, erbij. En daar kan het dus allemaal wel. En hier zie ik alleen maar aan de Nederlandse kant van de grens... Uh, ...de stallen op nog geen uh, kilometer afstand van... ...maar steeds groter en groter en groter worden. Mm -hmm. En ik vind het gewoon waanzinnig. Yep, that... Ik bedoel, ik begrijp wel dat het economisch uh, uh, handig is... ...om uh, zulke exportproducten te hebben. Maar uh, waarom moesten wij uh, zoveel dierenleed en ellende veroorzaken om uh, alleen maar voor de export te werken, dat het, ik meer. Het is een goede vraag, het is ook een goede ethische vraag, denk ik, meneer De Tijl. Dank je, dank je zeer. Anderlijn Siemeant Schenk, hij is bestuurslid van LTO Nederland. Goedenavond, meneer Schenk. Goedenavond. Meneer Schenk, er komt alleen maar eens binnen hier in de studio... en dan hebben we het over het afbouwen van de bio-industrie. Um, verbaast u dat? Nou, zeg maar, om eerst even de opmerking van de vorige spreker uh, te weerleggen... als het gaat om echte megastallen... Uh, dan moet je vandaag in Duitsland zijn. Want de, de, de grootste stallen van Europa staan vandaag in Duitsland. Maar dat terzijde. Uh, uh, zeg maar, uh, wij zijn ons ten volle bewust van het feit. Dat als wij veehouderij willen bedrijven in Nederland. En dat ook op een professionele wijze willen doen. Dat draagvlak in de maatschappij daar natuurlijk ook essentieel voor is. Dus als bedrijven groter worden. Uh, moet het ook helder zijn dat die bedrijven ook kunnen rekenen op steun van de omgeving. Ja. Uh, daar, kan, daar kan ook geen twijfel over bestaan. We kunnen ja. daar kun, daar kun een hele discussie beginnen over hoe dat er dan uitziet. Uh, daar kunnen we het over hebben. Nee, we kunnen het over hebben. Wat vindt u van, van het voorstel van Bleker? Die zegt, ik ga in ieder geval eens even een kwotum leggen op het aantal kippen, varkens en koeien in de, in de megastallen. Uniek in nou, de wereld, de zegt u. Ja, precies. De doelstelling die hij heeft om zeg maar op die manier uh, een bijdrage te leveren aan... Uh, uh, een duurzamere veehouderij heb ik op zich niet zoveel moeite mee. En waar ik wel moeite mee heb is dat hij veronderstelt dat uh, vanaf een bepaalde bedrijfsomvang uh, het niet meer goed zou zijn en daaronder alles goed zou zijn. Uh, uh, uh, ik ben eigenlijk veel meer van opvatting dat we met de veehouderij in Nederland. Zou meer het onderwerp duurzaamheid moeten agenderen, niet alleen ja. bij producenten maar ook bij consumenten. Als dat uh, per bedrijf of per locatie, want dan gaat het om een maximum aantal, uh, gaat creëren. Maar goed, dat begint uh, ook met een, een aantal dat dieren. Niet... Dat zou je toch... Duurzaamheid begint toch ook, denk ik, met het aantal dieren wat je maximaal op elkaar propt? Uh, nee, zeg ik. Uh, het aantal dieren is niet bepalend voor het welzijn van dieren. Uh, is, uh, heeft vooral te maken met, uh, met de stal waarin ze leven, de omgeving waarin ze leven en hoeveel ruimte ze daar krijgen. Ja, de ruimte het dus ook. Het kan ja, het, het, het, het kan dus best zijn dat in een, een in een groter bedrijf dieren het qua welzijn beter hebben dan in een kleiner bedrijf. Vervolgens yep. laat ook helder zijn, wij pleiten er ook niet voor om maar met ongebreidelde groei van veehouderijbedrijven in Nederland door te gaan. Nee, dat moet ik keer stoppen, zou je zeggen. Bovendien, het levert nog wat op, hè? de MKZ. Uit 2001, de 260.000 gezonde dieren zijn toen geruimd. De Q-coorts, de, ja. de BSE, de gekke koeienziekte, blauwzeer. Het heeft ook nogal wat uh, ziektes uh, opge opgeleverd, moet ik zeggen, die bio-industrie. Nou moet ik nou moet wel zeggen dat als ik 50 of 60 jaar terug in de tijd ga... toen dat soort bedrijven er nog niet waren... kwam Klauser en varkenspest continu voor in Nederland... en is nu uitgeroeid, maar dat neemt niet weg dat uh, zeg maar, uh, als we grotere bedrijven hebben in de veehouderij... Uh, dat dat impact heeft op de omgeving. Uh, en dat we daar ook het debat over moeten laten gaan. Nou, dat, doen dan we. Wij, dat bleek er met het vaststellen van aantallen misschien niet op de goede weg is... Vandaag is het zo dat provincies en gemeentes ook allemaal beleid voeren om de maximum omvang van bedrijven te beperken. En in Nederland is het dus echt niet mogelijk. En ook de sector zelf, de veehouders zelf, zijn ook niet allemaal van plan om grote megabedrijven te sturen. Dat is een goed, dat is een ja. goed nieuws. Nou is het ook één ellendig punt waar ik me blind aan eet. Is de, is de, het nodeloze gesleep van die dieren door heel Europa. Dat gaat met karrenvrachten op de, ja. op de, op de, op de snelweg. Is dat nou iets waar LTO iets, iets aan tegen kan doen? Dat, dat, dat ja, onzinnige ja, dat gesleep met dieren. Ja, ja, ja, wij zijn een belangenorganisatie en uh, dus we maken geen wet en regelgeving. En, uh, maar we hebben wel altijd gezegd van in een duurzame veehouderij zou het zo moeten zijn uh, dat uh, het dier van de geboorte tot aan de slacht uh, toch in ieder geval niet uh, over heel grote afstanden vervoerd ja. hoeft te worden. En dat betekent dat je, uh, er is zoals gezegd bij, uh, bij slachtdieren van 600 of 800 kilometer dat wordt los wat. Uh, wij, water, wij zijn er geen, ja. plei, geen pleitbezorger van. Nou, om bij wijze van spreken varkens te mesten in Nederland. Te slachten in Italië. Precies. En in Nederland weer op te eten. Meneer Schenk, ik ben blij dat duidelijk u dat zegt. Dat Heel duidelijk en goed dat u het zegt. Want dat is misschien een... U kunt u pleitbezorger worden van het omgekeerde en het stoppen van die transporten. Dan zou u misschien ook het CDA goed bij, uh, bij kunnen belobbyen. En andere partijen voor 12 september. Ik hoop dat u het doet. Simon Schenk. We moeten het hierbij laten. Dank u zeer. Uh, bestuurslid LTO Nederland reageert op mijn stellingname. Dat we de bio-industrie moeten gaan afbouwen. Dat is wat we moeten gaan doen. En daar is meneer Boer het mee oneens. Goedenavond Bert Boer. Nou het is, het is Bert de Boer. Ik, ik, ik zal u vertellen, ik ben laatst uh, bij een boerderij geweest vlak onder Amsterdam waar je je vlees uh, direct uh, kon kiezen. En daar liepen vier of vijf uh, best heel aardige koeien. En uh, toen bleek dat het, het, het vlees van een heel andere uh, oorsprong was, Mieke, oh. dat, dat ze dat gewoon in het land fokten. En, ik wil A. graag dat het traceerbaar is voor mensen waar het vandaan komt en de hoeveelheid vocht. Want als iemand zegt van u van ja, de kit die komt opeens uit Thailand of zo. Dat wil ik dan graag op het product hebben zien staan. En ten tweede vind ja. ik het. Um wat, wat het grootste probleem is, is dat het, het gaat economisch niet goed gaat en uh, het, het verschil in prijs tussen bioproducten uh, en gewone producten is zo groot dat het voor een heel groot gedeelte van het Nederlandse volk niet uh, bereikbaar is. Maar bent u met Jord Kelder eens, meneer de Boer, dat we gewoon eens wat meer moeten betalen, ook voor een stukje dierenwelzijn? Ik, dat, dat wil ik op zich best wel, maar als het dus blijkt... en dat is dus steeds altijd het probleem... en ik, ik vind dat is fout in de discussie... dat wil iedereen als het aanwijsbaar is. Als ik ga naar de boerderij en daar ja, ja. zie... Want, want wat nu gebeurt is dat men... ...hetzelfde vlees maar dan in Thailand haalt of in Argentinië... Ja. prikt men er een bio-sticker op dat is een en dan betaal ik toch de hoofd. Bij. Dat is gewoon fraude. Ja, dat is regelrechte fraude natuurlijk. Dan zou je, dan zou je die mensen moeten aanklaten. Nou, aanklaren. fraude, het, het, het, het zal volgens de wet mogen, maar ik vind het niet, niet, niet aanvaardbaar. Absoluut. En, maar, maar wat mijn grote pleidooi zou ja. zijn, los van bio of, of los van alles... ...is van, uh, we zouden uh, goed en gezond eten voor iedereen in Nederland toegankelijk moeten maken. Dat is ook een goed punt. Meneer de Boer, we Laten we even bij gezond voedsel toegankelijk maken. Jord Kelder sprak over chemische bommen die we onze kinderen geven. 0800 1121. We moeten de bio-industrie razendsnel af, afbouwen. Meneer Van Leusden. Meneer Van Leusden, een goedenavond. Die komt helaas nu niet binnen. We gaan... Ofwel, meneer Van Leusden, hoort u mij? Nee, dat lukt helaas niet. Ja, meneer Van Leusden, goedenavond. Ja, goedenavond, Ries Van Leusden. Uh, ik ben het niet eens met jouw stelling, want uh, laten we zo zeggen, de bio-industrie is ontstaan omdat de mensen nou eenmaal uh, vlees willen eten, en er was te weinig vlees, dus is dat groter ja. geworden en groter gegroeid. Ja. En dat ja. is logisch, maar als ik dadelijk bij de vragen sta... En ik moet voor een pondje biefstuk 35 uh, euro betalen. en ik uh, zie dan langs een pondje biefstuk liggen voor 12 euro. dan koop ik toch die van 12 euro. En nee, dan precies. Ze mij wat ze maar Dries, dat is net als de huizenmarkt. We zijn to, die, die markt is totaal ver, verziekt in feite. We betalen veel te weinig voor iets kostbaars. als een stukje vlees. waar je terecht een aantal eisen ook over welzijn mag, mag, mag stellen, toch? Nou, dat vind ik niet. Ik vind dat de bio-industrie, of tenminste de, de, degenen die wil zeggen van alles moet goed verzorgd worden, dat die er een slaatje uit probeert slaan. Want die zijn altijd allemaal duurder. Vroeger waren het aardappels maar een uh, gulden de kilo. Toen werden ze bespoten en toen waren ze een gulden 25 de kilo. Want hè, dat kwam gif op. Mm. Nou uh, is het allemaal bio. En nou is, kost die zaad. De aardappel die eerst niet bespot ja. was kost 2,50 euro. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat, dat klopt. niet. Dat is niet in de haak, zegt u, Dries Verleusde. Dank je zeer. Uh, we gaan daar. Dank, Dank je zeer, Met Alfred de Vrezen. Goedenavond. Goedenavond, Alfred. Ja, Alfred, goedenavond. Goedemiddag, ik ben het helemaal eens met jouw stelling dat we de bio-industrie moeten afbouwen en meer over moeten gaan op biologisch. Ja. Alleen moet biologisch in het normale straatbeeld ook beter verkrijgbaar worden voor de consument. Eens. En ook meer een kans krijgen in de winkelcentra's om zich ook op de drukke gebieden te vestigen waar nu de supermarkten dure entry betalen en hoge huren, zodat je gewoon bijna geen mogelijkheid krijgt als biologisch winkel. Dat is een goed punt. Ik ben het er ook mee eens. Het moet meer in de vitrine komen te liggen. Alfred, dankjewel. Eh, bakhuis Winschoten Twitter. Eerdmans, ik heb zelf een restaurant. Werk veel met diervriendelijk vlees. Het prijsverschil valt mee door samenwerking met gegarandeerd, eh, gegarandeerde prijzen. Ik denk dat u bedoelt. Roelof Schuring zegt in Nederland... een agrariër kan alleen overleven op grote schaal... ten opzichte van andere landen waar kleinere door subsidie overleven. Cherk zegt... Eerdmans afschaffen die bio-industrie. Beste argument is niet het dierenleed, maar simpelweg de volksgezondheid. En Harold zegt, ik rijd net langs een veld vol vrijlopende kippen. Schitterend om te zien, ook zo in de zon. En Kees Vlot twittert, Eerdmans, je hebt nogal een pittige stelling... maar ben je überhaupt wel eens op een boerderij geweest? Ja, daar komt mijn hele familie vandaan, dus dat scheelt. En Rudolf Bonte zegt, Eerdmans, als ik ga eten zoals Jord Kelder dat wil... dan ga ik, er ook zo, ga ik er dan ook zo uitzien als hem. Ik hoop het voor je. Uh, Herman uh, Hobert zegt, Eens, Eerdmans stimuleert biologisch... fair trade door de btw vrij te maken of te verlagen. U kunt meer bekijken op deze stelling over de bio-industrie op hashtag WNL, hashtag Eerdmans of hashtag Bio-Industrie. Wij zijn er doorheen. Een fijne avond. Straks gaat Kunststof verder met filmregisseur Boudewijn Kolen. Wij zijn er morgenavond weer om half zeven natuurlijk. Tot dan. Straks tegen Denemarken staan we er allemaal. Wat voor Nederland zelf gaan we zien. De shirtjes zijn gewassen. Dat wordt wel langzaam beter. Elke tegenstander die we krijgen, die zijn toch bang van het Nederlands zelf ja, Zaterdag om 6 uur vanuit Garkov in Oekraïne de eerste EK-wedstrijd voor de Oranje. Is dit lekker? Ja, dit is lekker. De Radio1 Zomer. met Nederland-Denemarken.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 Een gratis aandeel als u minimaal 5.000 euro inlegt op een internetbeleggingsrekening van Hof Hoorneman Bankiers. Ga daarom naar gratisaandeel.nl. Deventer op Stelten. Internationaal Buitentheater. 5 tot en met 8 juli. Kijk op deeltvanoverijssel.nl. Ga nu naar gratisaandeel.nl. Voor een gratis aandeel.